Eerder deze week waren er ook al vijandelijkheden in het gebied met wederzijdse aanvallen, maar daarbij vielen geen slachtoffers. Asielzoekers moeten gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen, dat zegt bestuursvoorzitter Goed van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Volgens hem moeten asielzoekers actief blijven, zodat ze niet wegzakken in het niets doen. Goed wil daarom niet langer dat asielzoekers zo spartaans mogelijk worden opgevangen om te voorkomen dat ze zich hechten aan Nederland. Ze moeten een bijdrage leveren aan de gemeenschap.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 ook groemt op zaterdag Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is Zin in ZFM ZFM Met nu ZFM luncht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 het weekendje weer wel, hè? Storm, regen. Ja. Nou, met name. Uh, zondag. wordt het nogal ruig. Oh, dan nou blijf ik in bed. Ja, goed idee. Ja. Nee. Dus, dames en heren, wij zijn zondag niet te bereiken. Nee. Blijf in bed. <laughs> lekker, lekker onder het dekbedje. Ah. Ja. Zo, ja. goedemiddag, Zandvoort, daar zijn we weer. Het ruilerig weertje buiten. Goedemiddag. Maar het maakt ons niet uit we blijven gewoon lekker bezig. Tuurlijk wel. Het is uh, vrijdag. Het is 1 november vandaag. Ja, ja. Ik voel me zeer heilig vandaag. <laughs> kan ook niet anders. He. Het is allerheilige, dus. Ja. ben me toch heilig. Hmm. Oh, Daarom voel ik me vandaag een beetje miskend. Jij bent niet heilig. Nee. Nou, het is 1 november. Jawel. En, uh, dat betekent dat we alweer, alweer aan de 1 laatste maand van, de, van het jaar toe, uh, toe zijn. En dan zit dit jaar er ook weer op. Ja, het schiet alweer op. Ja, het schiet op. <lacht> nou ja, het is ook het laatste jaar dat we kerst mogen vieren. Hè, als ik sommige berichten mag geloven. Ja, ja, ja. ja. ja, Want ja, ja. Europa <lacht> wil alle christelijke feestdagen gaan verbieden. Dus, nou ja, wordt allemaal goed. Me. Social media zijn leuk, maar soms zijn ze ook compleet doorgeslagen. Ja. Feestdagen verbieden. Ja. Hoe willen ze dat doen? Hoe willen oh, ze dat toch schrappen, schrappen? ze gewoon van de kalender. Hij heeft december, nog maar 23 of uh, 29 dagen. En dan geven ze in februari 31. Maar dat is, dat is een oplossing hoor. Ah, zo. Nou ja, dan verplaatsen we dat nou nu gewoon. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, uh, daar gaan we het verder maar niet over hebben. Want uh, het is te gek geworden, worden. Maar uh, er zijn nu al mensen daarover aardig aan het uh, klooien op die, al die social media. Ik denk dat ik er nog mee stop. Ik heb nee. het nog niet eens gelezen, dus... Uh. Ja, ik wel. Maar ik zal het wel laten zien. Ah, oh, nee. Oké, okay, eh. Uh, het is vandaag dus 1 november. En nou ja, wat hebben we vandaag? We hebben het weer. Ja. Nou hebben we het altijd, maar vandaag hebben we het weer. Ja. Verder de agenda natuurlijk. Als alles goed is, dan krijgen we onze razende reporter weer in de uitzending. Hoewel, misschien ook kwaad op is, hoor, na mijn opmerking van gisteren. Nou. Die was hard. Misschien is die wel boos. Die was hard. Ah, maar Dolly heeft het goed gemaakt. Die heeft jouw so beautiful voor hem gedraaid. Nou. Ja. Zij ik ook nog. Moet je mijn bril lenen. Maar goed. Nou. Ja. Maar goed. Um, ja. Ach. Sommige mensen weten het wel. Uh, wat wou ik zeggen? Ja, we gaan dus lekker plaatjes draaien vandaag. En we hebben wat nieuws voor u. En. Uh, hier en daar. En uh, nou ja, we zien wel. Wat berichtjes, Top? ja. Ja, wat berichtjes. En, uh, Als je verzoekjes heeft, dat mag ook. Oh ja, we hebben ook nog uh, twee keer twee kaarten weggegeven. Ze bellen, Tony. Ja. Maar uh, ik bedoel, ik zeg het nog maar een keer. Ja. Mocht u nou niks te doen hebben vanavond, en u mocht gewoon gezellig naar de krocht willen in Zandvoort. Americana Roots. Ja, dan hebben wij nog uh, twee keer twee kaarten voor u liggen. Dan mag u de geheel gratis en voor niks. Naartoe nou. Nah. Joe Cocker. You are so beautiful. Eh, Delta Lady. Woman out of the country, now I find you. Long and then you're soft for De Delta Lady, we gaan weer naar huis. Hold on, we're going on. <laughs> Drake en Magic Jordan. Got my eyes on you. You're everything that I see. I won't show how love and emotion. And lastly, I can't get over you. You left your mark on me. I won't show how love. dat. En dat nummer heet uh, Hold on, we are going home. Nou, dat zal nog even moeten wachten. Tot uh, twee uur. Dan gaan we naar huis. Ja. Uncle voor die gozer die in Spanje zit nu. We're so sorry if we you Dag Albert, als je luistert. We're so sorry. Uncle Albert. But there's no one Paul McCartney van het album uh, The Ram We so sorry Uncle Albert, Admiral Halsey uit uh, 1971 En tweede solo plat. Ja, Paul McCartney dus En uh, ja, ik zei het al Uncle Albert, Admiral Halsey Yes, things we lost to the flames. Things we'll never see again. Bust the air. All that we have a myst sits before us, shattered into us. And your diaries are the fire Bastia Zeker brand gaat dat je die plaat maakt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 Slow, and there she was smiling. It made me feel good. The day I met Marie, with the laughing eyes, she tossed her hair and tantalized. She came to touch me, then she'd gone just like a summer breeze. Soft on my brow and The way that she said Baby, go to sleep now Baby, go to sleep now I woke with a chill in the air The warm sun no longer Hung in the sky I reached out but she was not there she'd gone where she came from but i still feel good to think i've known marie with the laughing eyes she'd toss her hair and tantalize she came to touch me then she'd gone just like summer breeze Richard, was dat nummer geschreven door, uh, nummer geschreven door uh, Henry Marvin en Bruce Welsh En uh, van de Shadows natuurlijk, ja, kan het anders. En and, de uh, day I met Marie, oftewel de dag dat ik Marie ontmoette. Nou, ik ken Marie niet, maar dan moet het wel wat geweest zijn natuurlijk. Hé, ja. Dus, uh, ga je er geen liedje over schrijven natuurlijk. Als, je, als Marie niks is, ga je er geen liedje over schrijven. Toch? Oh, wel. Zie ik dat verkeerd? Goed. Nou, oké. Okay. Laten we dan maar even een nieuw draaien. Take your time, girl. It's safe and sound. To me and hold on to love Feel you getting closer every beat Take your time, girl dat je niet noodzakelijkerwijs die voor zo'n Holland hoeft te winnen en dat je even goed een grote hit kan maken Niels Geuzenbroek en uh, het liedje gaat over zijn vriendin die in verwachting is uh, en uh, het geluid wat je op de achtergrond hoorde dacht ik in het begin van wat flik is en nou joh. dacht in het begin van wat is dat nou toch maar het blijkt uh, het kloppende hartje van het, uh, van het uh, kind te zijn die in de buik zit ja Aha. dat wist jij niet hè? dat klinkt zo ja, nou ja. Okay. Uh, we gaan even... Uh, ja, dan we... weet ik wel dat dat zo klinkt. Uh, klinkt dat zo? Oké. Okay. Ja. Nou, en dan doen we nou het weer. Goed? ZFN Westkust Weerbericht. Het uh, weekendweerbericht samengesteld door Rik Schreuder. Op deze eerste dag van november is het bewolkt... en valt er van tijd tot tijd wat lichtregen en motregen... De neerslaghoeveelheden vallen overdag nog wel mee. De zuidwestelijke wind draait naar zuid en uh, is vrij krachtig aan zee. En het wordt maximaal 13 graden. Vanavond inkomende komende nacht blijft het bewolkt en gaat het geruime tijd regenen. De aan zee harde zuidwestelijke wind draait in de nacht naar west en het kwik daalt naar 9 graden. Morgen begint de dag bewolkt en regenachtig, maar al vrij snel wordt het droog en komt af en toe de zon tevoorschijn. De matige tot krachtige westelijke wind draait iets bij naar zuidwest... en de temperatuur stijgt naar 14 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het wisselend bewolkt en komt het tot buien. De west- tot zuidwestelijke wind neemt toe naar stormkracht aan zee, windkracht 9... en verder worden er weer zware windstoten verwacht tot uh, meer dan 100 km per uur. Gaat Jawel. De temperatuur daalt naar een graad of 9. Zondag schijnt geregeld de zon. Maar het draait ook dan weer vooral om buien. Waarbij ook onweer voor kan komen. De west- tot zuidwestenwind is hard tot stormachtig aan zee kracht 6 tot 8. En er komen zware windstoten voor. Belangrijk als u nog erop uit moet in het verkeer. Nou, goed, de temperatuur komt zondagmiddag uit op hooguit een graad of 11. In de nacht naar maandag gaat het weer geruime tijd regenen. En ook volgende week blijft het wisselvallig herfstweel weer. Met regelmatig regen en een stevige west tot zuidwestelijke wind. Ja, het is herfst. Ik ken er niks in doen. The season. Ja, deze hadden we gisteren eigenlijk moeten draaien, maar ja. toen ging er ging iets fout. De band heet Autumn. Het is aangevraagd door Angela. Jawel. The witch in me. The witch in me. met een vrouw die van deze muziek houdt. Jongen, <lacht> jongen. Dat is niet te geloven, zeg. Nou ja, dat had... Uh, ja, uh, nou, oké. Okay. Dat had, was eigenlijk nog even een verlaten Halloween, want je hoorde ja. eigenlijk gisteren in het programma, maar toen ging er iets fout. Ik, denk, nou, ik had beloofd dat ik hem vandaag zou draaien. Ja, ik, ik, ik, ik heb vond een het hamspijd. een uitstekend Halloween nummer Ik heb er helemaal speeld van. Jongen, <lacht> jongen. Jonge, volgens mij hebben we geen luisteraar meer over. <lacht> het zijn de hollies. The day that Curly Billy killed Gracie Sam McGee. Oh. Sam McGee, zo so was de titel. En niet uh, Killed, nee, Shut Down, zo so was het. Ja, nee, uh, yeah, ja. Kom wel eens voor dat je zo'n titel verkeerd leest. Some hey? nights I stay up, cashing in my bad love. Fun. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see all. Doe They can come from mm. We zijn toch een te gek nummer. Eén van de hits van het jaar 2013, hoor, vind ik. Vind ik persoonlijk. The Thrill is Gone. En dat was. Uh, ben E. King. Uh, nee, wat zeg ik nou? Toch allemaal Ben E. King. Hoe kom ik daar dan bij? Wiebby King, moet ik zeggen. Ben E. King. Hoe kom ik daar nou in godsnaam bij? Nou, zou ik ook niet weten. In ieder geval, het nummer dat heet The Thrill is Gone. En dit is een uh, liedje over een kinderspelletje in Amerika. Uh, nee, in Engeland. En dat heet Queenie Eye, Queenie Eye, Where is the Ball? Ja, en dat is van Paul McCartney. Dat is de nieuwe cd. Nieuw. En dit is de nieuwe single daarvan. Gaat het weer? niet. Queenie Eye van zijn nieuwe cd. We gaan gauw naar het nieuws en het weer van 1 uur. Tot zo. Yes, And I can't be sure exactly. But I swear I saw her my name. It was the right time.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 Het treinverkeer van en naar Breda is stilgelegd vanwege een verdacht koffertje. Het koffertje is gevonden bij het busstation voor het treinstation Breda. Een deel van het stationsplein is afgezet. De exclusieve opruimingsdienst onderzoekt het koffertje. De binnenstad van Utrecht is vanaf 2015 verboden terrein voor oude dieselauto's. Het verbod geldt voor diesels...